En heel veel zomerhits, dit is ZFM Zandvoort. Some days, sometimes, she calls and says, she can't see the wood for so many trees. She points it out to me, so I talk her down, get her feet back on the ground.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 het college van Utrecht wil de komende jaren versneld 200 miljoen euro investeren om de crisis het hoofd te bieden. Het geld was gereserveerd voor investeringen over een aantal jaren. Verder moeten nog eens 40 miljoen bijkomen voor de woningbouw en de arbeidsmarkt. Dat geld moet van bezuinigingen komen. De Utrechtse gemeenteraad moet de begroting nog goedkeuren. Lilianne Ploemen blijft nog vier jaar voorzitter van de PvdA. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Ploemen had al laten weten dat ze wilde doorgaan. Ze werd twee jaar geleden door de PvdA-leden gekozen... toen haar voorganger Van Hulten tussentijds vertrok... vanwege de nederlaag bij de Kamerverkiezingen. In Rotterdam is een stuk weg aangelegd met asfalt... dat het schadelijke fijnstof moet terugdringen. Het asfalt van de zogeheten wassende weg... kan het stof met behulp van regenwater opvangen en afvoeren. Het is een proef van een jaar. Als het experiment slaagt, wil Rotterdam alle belangrijke 50 kilometer wegen voorzien van dit speciale asfalt. De gemeente Amsterdam gaat onderzoeken of portiers van clubsbezoekers discrimineren. Medewerkers van de gemeente en het openbaar ministerie gaan vanaf december undercover naar clubs... om te kijken of portiers mensen vanwege hun afkomst weigeren. Op basis daarvan kan justitie stappen tegen de clubs ondernemen. Dat is een van de maatregelen van de gemeente Amsterdam om discriminatie aan te pakken. Veilinghuis Sotheby's heeft twee stillevens ontdekt... van de 17e-eeuwse Nederlandse schilder Adriaan Koorten. De schilderijen waren meer dan een eeuw in het bezit van een Nederlandse familie. Ze lagen in een kast en Sotheby's heeft ze op verzoek van de eigenaar bekeken... en vastgesteld dat ze door Adriaan Koorten zijn geschilderd. De doeken zijn 100.000 tot 150.000 euro waard. In december worden ze te koop aangeboden op een veiling van oude meesters. Koorten leefde van ongeveer 1665 tot 1707. Er zijn van hem ruim 60 schilderijen bewaard gebleven.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Z, Zee. Zandvoort een Zom. zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met. nu de muziek Boulevard. Just now.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 Cause you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 Mi papito adelante de mis ojos con una bomba provocante esa boca linda esa caramelete Sale que mi papito adelante de mis ojos con una bomba provocante esa boca linda tua boca linda esa boca linda con una bomba provocante esa boca linda tu boca linda esa boca linda esa boca linda Zoals een kindje. Ik ben een kindje. Ik ben een kindje. Silence, I've got plenty to say Well, I can't find the words again Oh, why do you think I don't need you? I may be blind, but hey, I can't stay.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 I'm no.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 Meld je dan aan bij CFM, want CFM is op zoek naar jou. Nou, wil jij jouw favoriete muziek laten horen aan de luisteraar van CFM? Word dan DJ. Kijk voor alle mogelijkheden op www.cfmsandvoort.nl www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 Smoking In Zandvoort. Goede zomer. Ja. Op ZFM.